Op een aantal snelwegen stonden files omdat er bomen waren omgewaaid. Er waren ook problemen op het spoor. Treinen vielen uit en er zijn nog steeds overal vertragingen. Verder konden er geen veerboten naar Texel varen, maar de dienstregeling is inmiddels hervat. In Rotterdam zijn honderden mensen de straat opgegaan om te demonstreren tegen het terrorisme van de PKK, de Gulenbeweging en IS. Bij de betoging waren vooral veel Turkse Nederlanders. Er waren ook toespraken met daarin veel kritiek op de Nederlandse regering. Die zou de PKK en de Gulen-beweging niet hard genoeg aanpakken. Veel demonstranten staan achter de Turkse president Erdogan.